9 uur Freddy van met het NOS Journaal. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zouden de partijen meer werk moeten maken van het screenen van kandidaatraadsleden. Dat vindt hoogleraar criminologie Koltof. Lokale partijen doen nog te weinig om infiltratie door criminelen te voorkomen, zegt hij. En ook dat uit onderzoek vorig jaar blijkt dat infiltratie in het hele land voorkomt. De VNG heeft er eerder al op aangedrongen dat burgemeesters de kandidaten van de lokale politieke partijen screenen. De EU moet geen nepnieuwslijsten aanleggen, vindt de voorzitter van een adviesgroep. Voorzitter de kok Buning brengt morgen rapport uit aan de Europese Commissie. Ze noemt zo'n lijst risicovol en waarschuwt dat overheden misbruik kunnen maken van lijsten met media die nepnieuws maken. Bijvoorbeeld als zo'n overheid een eigen agenda heeft en uit is op gunstige berichtgeving. Uit Nederland is veel kritiek geuit op de nepnieuwslijsten van het Europese bureau daarvoor. Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat dat bureau draait op een tiental vrijwilligers. De Tweede Kamer wil ook van de lijsten af. De Franse partij Front National gaat verder onder de naam Rassemblement National. Volgens partijvoorzitter Marine Le Pen is die naam Front National te beladen... en maakt die verbindingen met andere partijen moeilijk. Op het tweedaags congres werd ook oprichter Jean-Marie Le Pen, Marine's vader, het erevoorzitterschap ontnomen. Dat moet helpen om het fascistische imago van de partij te veranderen. Het weer. Vanavond en vannacht plaatselijk nog wat regen, maar verder droog. Vooral in het noorden wordt het mistig. Temperatuur vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen in het noorden nog mistig, in het oosten wat regen... en verder afwisselend zon en wolken. Smiddags vallen er dan verspreid over het land weer een paar buien.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 Radio Doc met Code Kloet. Welkom bij Radio Doc en dit keer begin ik met een welgemeende felicitatie. Jaarlijks selecteert een redactie van journalisten uit alle landelijke media van Nederland en Vlaanderen. op verzoek van de Stichting Verhalende Journalistiek de beste journalistieke verhalen. Dit jaar kozen uit maar liefst 120 inzendingen in de categorieën Lezen, Kijken, Luisteren en Klikken de beste 10. Afgelopen donderdag werd in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam... uit die tien de meesterverteller 2017 gekozen. En dat is Maartje Duin. Ze kreeg die prijs voor de VPRO-documentaire De Verdwijners... die ze maakte voor Radio Doc. En u begrijpt, wij haar collega's zijn blij en trots. Maartje namens ons allemaal van harte gefeliciteerd daarmee. Zometeen hoort u in deze radio ook een korte documentaire van Tom Roduin... die die maakte naar aanleiding van de pas verschenen bundel Blikseminslag... van kunsthistoricus en kunstenaar Karel Blotkamp. Maar eerst kunt u luisteren naar een documentaire van René van Es. Een portret van een van de grootste Nederlandse artiesten van het interbellum. Lou Bendy. Geboren in de Haagse Schilderswijk klom hij op naar een ware sterrenstatus. Maar nu is er bijna niemand meer die hem kent. Wat is er voor nodig om zo ver te komen en zo diep te vallen? René maakte een portret van een man die even geliefd was als gehaat. Op weg naar het hoogtepunt van de roem en terug naar vergetelheid. Luister naar Lou Bendy aan de top. Ja, dus, ja. Oh, deze laad is letterlijk alleen maar gevuld met Lou Bendy. Dit is Rines Blijleven. Hij heeft kasten vol met bladmuziek en platen. En dan praten we ongeveer 170, 78 toerenplaten. Alleen maar Lou Bendy. Hij verzamelt alles van Lou Bendy. Dan moet je hem even... Rinus laat bijvoorbeeld een strooien hoed zien die Bendy droeg tijdens optredens. Hij zit ook uh, nog keurig in, in, in een uh, hoedendoos. Kijk eens. Ja, dus wow. onderin de LB van Lou Bendy. Ja. Een strooje met een zwarte rand. Uh, Lou heeft er wel meerdere gehad. Hij heeft er ook met gekleurde randen gehad. En uh, ja, die ben ik eigenlijk nooit tegengekomen bij Verzamelaars. Hm. Maar op foto's is die wel zichtbaar. Ja. Je hunkert wel eens terug naar die tijd. Je hunkert terug naar een tijd die je eigenlijk niet hebt meegemaakt. Ja, ja ik, ik, ik, ik zou me wel eens willen verplaatsen in die tijd... om daar tussen het publiek te zitten hoe dat echt in werkelijkheid ging. Ja, ik was in Parijs. Ik spreek geen woord Frans, hè? Vanmorgen kwam ik nog iemand tegen. Ze zou, zou wel last gehad hebben met je Frans. Hè? Ik zeg, ik niet, maar die Fransaises... <lacht> Oh, oh, oh. Ja, alleen die, die arbeidstijd wordt daar zo kort, hè? Die arbeidstijd voor de arbeiders gaat nog zo binnenkort... dat als een arbeider naar zijn werk gaat, komt hij zichzelf tegen als hij naar huis gaat. Het dan... zijn allemaal cassettebandjes met allemaal uh, wat radioprogramma's, interviews. Op een van de bandjes staat een interview met acteur Dries Krijn, die veel met Bendy werkte. Hier vertelt hij over een bijzonder optreden in Den bos. Toen sloeg het provinciale elektriciteitsnet uit. was geen licht. Uitverkochte zaal. En wat doe je met al die mensen? Toen is Bendy met een kaarsje in zijn hand voor het voordoek gegaan. En toen is Bendy gaan improviseren. Oude liedjes gaan zingen, fietsen gaan vertellen. Die heeft het publiek in het donker, totale donkere zaal. Anderhalf uur heeft het geduurd. Heeft hij die mensen geïmproviseerd bezig gehouden op een manier? Zegt Ongelooflijk! Ongelooflijk! Ongelooflijk! Cabaretier Erik van Muiswinkel hoorde oudere collega's regelmatig praten over Bendy. Zou je dit voorlezen? Een heel treffend uh, citaat van Toon Hermans. Ja, als hij in de witte lichtbundel op het toneel verscheen. De papieren roos op zijn revers, het lichte pak, de strohoed en de witte schoenen. Dan was de zaal al lichtelijk betoverd. Ik heb hem dikwijls gezien. En ook al wist ik precies wat er kwam, telkens opnieuw moest ik weer om hem lachen. Zijn aanwezigheid op het toneel had die onverklaarbare magie die alleen de allergrootste kenmerkt. Toon heeft hier heel veel van, van overgenomen. Want die is ook van de ene dag op de andere, heeft hij besloten. Uh, ik ga er heel goed uitzien. Ik ga een nonchalante, dure pak aantrekken. Op het podium ga ik mijn uh, rood-bruin uh, schilderen. <laughs> Met, ik, ik heb zelfs de tandarts van uh, Toon Hermans nog wel eens gesproken. En uh, Toon moest een heel speciaal bleekmiddel op zijn tanden. Omdat hij zo, zo wit mogelijk tanden voor die grote uh, glimlach onder dat snorretje. Dus uh, dat is ongetwijfeld bij hem gezaaid, dat zaadje. Door uh, die bendy. Ik heb een paar platen thuis waar enkel maar jouw stem op staat... Waarop je liedjes zingt en moppetapt of zomaar praat Je bespeelt met griezelig gemak een grote zaal En iedereen ligt blauw van de lach om je verhaal Ja, voor de oorlog was je groot en ook daarna nog lang Je stroo je hoedje een begrip en ook je vreemde zang Als ik hier met een oudere collega zitten zou Ging het gesprek na twee minuten over jou mijn beste Lou, ik heb je nooit gezien. Gerard Cox maakte in de jaren zeventig een ode aan Loe Bandy en heeft zich in hem verdiept. Rotterdam, een heerlijke stad, dames en heren. Ik ben blij dat ik hier in de stad mag werken. Ik heb de hele middag in de stad rondgelopen. Een heerlijke stad. Ik zou weer willen sterven. Wonen niet. Nou, en zo ging dat maar door. One-liners. Hij maakte die zaal ook echt plat. Toon Hermans heeft tegen mij gezegd uh, ooit. Als er nou iemand in Londen bijvoorbeeld in het Palladium het had kunnen maken, dan... Uh dan was het Lou Bendy wel. Ik ben een tikkie onverschillig, maar dat zit men in het bloed. Neem het leven zo het valt, met een opgewekt gemoed. Niets kan mij meer irriteren, blijf me zenuwen de baas. Wilt u weten hoe dat komt? Luister dan naar mijn relaas. Schep vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant. Uit het archief, cabaret-historicus Wim Ibo. Een man als Lou Bendy. Een eerste klas proleet, maar met een charme. Ja. Dat was dan niet mijn afdeling, maar uh, mensen moeten zich niet vergissen. Omdat het dan toevallig geen cabaret is, dat ik het dan ook niet leuk zou vinden. Als ik maar geamuseerd word, als uh, gewoon, als Jan Publiek. Nou, de legendes over Lou Ben, die zijn dan ook ontelbaar. Het is bijvoorbeeld zo'n verhaal van dat hij dan voor Leidse studenten optreedt. En dan zitten ze in een dronken uh, uh, koorleer. Er zat dan zo'n, wie ben je eigenlijk? Weet je wel. Dus Loeb Bendy die stond daar dan te werken. En wie ben je eigenlijk? Weet je wel. En op een gegeven moment begon het Loeb Bendy te vervelen. En die zei: wie ik ben? Ik ben de pooier van je moedag. En dat maakte ze dan wel weer even stil natuurlijk. Ik ben de pooier van je moedag. Jacques Leuters is naast programmamaker ook cabarethistoricus. Hij heeft jaren gewerkt voor het Theaterinstituut. ...en veel gesproken met generatiegenoten van Lou Bendy. Iedereen had het altijd over hem. En ik heb wel artiesten gesproken... Uh, ...die waren dan ook komiek of beginnende uh, humoristen, wat dan ook... ...en die stonden in de colise te wachten. En dan zag Lou Bendy zacht dat en die dacht van... ...ja, je kan het luister eens krijgen. En die ging dan lekker door. En als de zaal dan helemaal droog lachen was... ...dan zei hij, dan mag ik u voorstellen aan Daan Hoijkaas. En dan moest Daan Hoijkaas uh, uh, op of zo... ...van andere, mindere komiek van die tijd. Dus dat soort verhalen hoorde je wel. Opnieuw uit het archief, acteur Dries Krijn. Bendy was dus, zoals in Den Haag wel eens zei, het betere publiek. Het is een mooi aangeklede slagersjongen. Maar het was een jongen die zijn vak verstond, tot en met. Ik praat nu over Bendy niet als mens. Want als mens mocht ik hem helemaal niet. Want wat je graag zou willen, dat kreeg je lekker niet. Lou Bendy, of eigenlijk Lodewijk Diepen, wordt geboren in 1890. En dit is zijn kleindochter, Ida. Zijn vader stond wel achter wat hij wilde gaan doen. Want hij wilde eigenlijk al een bekende persoon worden. Hè? In het artiestenvak wilde hij. Maar zijn moeder had daar een beetje haar bedenkingen over. Die dacht, nou nee, dat wordt niks met jou. Zeg, hoe kom je er nou feitelijk toe om artiest te worden? Ja, dat is een eigenaardige vraag. Dat weet ik eigenlijk zelf niet om je de waar te zeggen, hoor. Ik, ja, ik geloof niet dat ik keus had. Hoe dat zo? Nou, dit is Lou Bendy, ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag. Het is helaas het enige radiointerview dat bewaard is gebleven. Leren kon ik niet, om je de waarheid te zeggen. En toen ik van school ging, toen hoorde ik dat de, de, zoals wij noemden, de bovenmeester zei tegen mijn moeder. Nou, ik geloof niet dat hij in de gelegd is om een vak te leren. Uh, het is een artiest. En ik vermoed dat dit in impressie is geweest om me verder te leveren. De jonge Bandy deed van alles. Hij was bijvoorbeeld Piccolo, zong op straat in Londen, deed een soort cabaret act op de Holland-Amerika-lijn. En hij was ook een tijdje in dienst bij de marine. Ja, dat schoot niet op. Hij werkte ook samen met zijn broer Willy. Ze noemden zichzelf de Bandy Brothers. Maar ja, dat ging al gauw uit elkaar, want die lagen elkaar ook niet zo. Willy Derby was meer van de smartlappen en mijn opa was meer van de vrolijke noot. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog... trad Bandy op in zaken waar verschillende artiesten een korte act opvoerden. Kunstsluiters, goochelaars, zangeressen, uh, sneltekenaars en humoristen. En uh, er was er een conferencier bij die dat hele zaakje aan elkaar praatte. Een soort van MC, zou je tegenwoordig zeggen. En humoristen moesten er wel bij zijn, dus die hadden best wel veel te doen. Vijftien jaar later, in 1930... Wordt Benny opgemerkt door revueondernemer Bob Peters. Benny moest het gezicht worden van de nationale revue. Daar werkte wel 50 mensen aan mee. Dat moet je, moet je vergelijken met een tegenwoordige musical. Met andere woorden, hij had een grote verantwoordelijkheid. Hij verdiende natuurlijk ook wel goed. Laag iedere dag: dan bla je nog een ander niet. Laat iedere dag. Want lachen is gezond, wat geeft het op je natuurlijk loopt te praxeren. Want als je ziek wordt, dan ben je nog verder van de wijs. Hij, hij kreeg geweldige goede nummers te zingen. En die revues, die waren na die nummers genoemd. En die revue, dat speelde zich af in die crisisjaar dat het zo slecht gaat. En hoe heet die nummers? Schep vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant. Waar werkte je nou het liefst in? In variété, in revue of in cabaret? Nou, de revue natuurlijk. Toch, hè? Ja, prettig werken, nummer één. En uh, tweedens, tweede uh, ja, je hoort er niet veel meer te leren. Als het stond, dan was je voor een jaar onder dak. Hè. Wat was nou je leukste revue? Zoek de zon op. Ja, ja, zoek de zon op, dames en heren. Zoek de zon op. La, la, la, la, la, la. En die Lou Bendy die zag er ook zo uit. Die kwam stralend op. In een tropensmoking Of in een prachtig pak met een strooie hoed. En een gebeitelde lach op zijn gelaat. En dan dat orkest. Dat zette meteen een feestelijke mars in. Mensen begonnen die begonnen meteen in hun handen te klappen. Vandaar komt onze Lou. Ja, ja, ja. La, la, la, la, la, la, la, la. Ha, die heerlijke zon. Bendy was de grote ster van de Nationale Revue. Omringt de mooie vrouwen vrolijk en blij met grappen. En dat kun je wel vergelijken met wat een stand-upper doet. Ja, in Zevenaar was alles evenaar. En daar, uh, daar, daar sloot je nog een pas uh, pasgetrouwd vraagje bij ons aan. Hadebruitje, ja, ik zeg mijn vrouwtje, wat bezielt u dat u huwelijksreis... met een, met een reisvereniging maakt? Zeg, ja, dan weet ik in ieder geval dat ik buiten hem ook nog wat anders te zien krijg, zegt ze. Ja, die dame had een eigenaardige hobby, die verzamelde stuivertjes... Dat man kon geen zoentje loskrijgen of hij moest eerst een nikkelt stuivertje doggen. <lacht> ja, die kerel die die ging als het ware vernikkelt de grens over. <lacht> nikkel. Het was een soort van groot feest waar je het ja. deel van uitmaakte. Ja, maar daarom zei ik tegen iedereen... ...schep vreugde in het leven en dat moet u doen, Nederlanders. Kom, het is een Wat de mensen kwamen voor Lou Bendi. Ja, zoek de zon op. Bendi trouwde in 1921 met de van oorsprong Duitse Eugenie. Een beschaafde vrouw die hem op het goede pad uh, gehouden heeft. Eugenie speelde de piano en hier zingen ze samen een duet. Het heet jij en ik. Zodra toen ik je antwoord gaf, toen waren we samen één. Jij, jij en ik. Ze kregen één dochter, Louise. En Benny had veel aan Eugenie te danken. Met haar steun wist de volksjongen zich te ontpoppen... tot een van de allergrootste artiesten van Nederland. Maar, zegt Sjaak Leuters... Bendy was nogal gul in de gulp. En uh, die uh, ging nogal hier en daar tekeer. In die revue was het natuurlijk ook... Uh, ja. Dat liep er zo ontzettend lekkere meiden rond. En er werd dus geroddeld. Uh, toen had iemand had aan Eugenie over een brief... dat hij het hield met een van de meisjes van het ballet. Gerard Cox. Maar hij liet toen de hele, de hele cast liet hij op het toneel komen... om half acht voor de voorstelling. Uh, toen had hij dus verteld uh, dat zijn vrouw... een anonieme brief had gekregen. En waarin allerlei beschuldigingen stonden... over het zedelijk uh, gedrag van uh, Lubendi in de revue. Maar, zei hij tegen het gezelschap... Eugenie is een lady... Mijn vrouw is te beschaafd om hier enige notie van te nemen... Die veegde de reet dan af. Daar veegde ze de reet mee af, zei ze. Zei. Dus, ja, het was natuurlijk ook een hele botte man. Hij was een hele voortse jongen en hij schoot voortdurend uit de bocht met grappen die eigenlijk niet konden. Neem het niet zo nauw in het leven, bewaren op de dan pas kan het leven, leven Zo gaat goed. Zo gaat goed. Hij deed de revue erg goed. Maar hij hoorde. eigenlijk alleen te staan, om zo te zeggen. Alleen tussen al die. gefranje, ja. Dit is Frans Murilov. Ook uit het archief. Hij was choreograaf van vele revues. en werkte ook vaak met Bendy. Het is natuurlijk een vreselijk gespannen mens altijd geweest. Ik zou zeggen, als hij een avond hè, het niet voor de pauze lekker deed... Hè, dan was hij in de pauze niet te benaderen. En dan, dan ben je wel eens onaardig tegen de mensen die echt wel aardig voor jou zijn. De mensen waren eigenlijk blij dat hij niet boos op ze was. Opnieuw Gerard Cox. Hij keek de zaal in, weet je wel. Ja, dames en heren, dat is een mooi meisje wat daar zit. Mooier dan mijn zuster. Mijn zuster is lelijk. Ja, die is scheel. Als ze huilt, dan rollen de tranen over de rug. En, en dan was je blij dat hij dat het niet tegen jou had. Hè? En uh, pianist, gooi je maar los, machinist, zei hij dan. Dan ging hij zingen. En dan zei hij: speel zoals je nog nooit gespeeld hebt. Speel goed. Dus een heel erg aardige man was het natuurlijk niet. Maar dat zijn de meeste echt grote artiesten, die, die, die zijn altijd een beetje afstandelijk en. Uh, en dat valt ook niet mee. Als je eenmaal aan de top staat... dan moet je zorgen dat je aan de top blijft. Dat er de top komen, dat gaat nog wel. Maar heel lang aan de top blijven, dat, dat valt niet mee. En dan krijg je natuurlijk een soort... Uh, hoe moet je dat noemen? Uh, territoriumdrift. Je moet je, je moet je eigen landje moet je verdedigen. Je eigen positietje. En dan, uh, dan helpt het wel als je om te beginnen... Ja, niet, niet al te aardig bent tegen iedereen, want dan lopen ze op een gegeven moment over je heen. Tenminste, die, die, die angst is er dan. Dat is een eigenschap die uh, heel veel artiesten hebben. Cabaretier, Erik van Muiswinkel. Dat is een beetje hetzelfde als topvoetballers. en uh, nou ja, Iedereen die onder hoge druk moet presteren en onder het grote oog van, van ja, de publieke opinie staat, van recensenten, van zalen. Je ligt altijd onder vuur. En uh, daar word je niet aardig van. Dus bijna alle artiesten zijn zenuwleijers, pillenslikkers, kankeraars. Eh, eh, lastig voor, voor personeel, zeg maar. Ja, nou, ik spreek heel erg veel eh, toneeltechnici, toneelmeesters eh, die dag in dag uit in die gebouwen werken. En die zijn over het algemeen niet zo geweldig te spreken over de dames en heren artiesten die, eh, die langskomen met hun lijstje met IJssel. Echt niet. Ik weet van Sonnenveld, die zei vol trots tegen mij... Hij zegt, als ik ergens kom en waar ik moet werken, dan laten ze me een kleedkamer zien. En dat is dan best een hele goede kleedkamer, maar dan zeg ik, moet ik daarin? Hij zegt, dan is er altijd een betere. Nou ja, de mensen die ik ken die aan de top zijn gekomen, uh, dat zijn wel mensen die uitgesproken zijn. Die heel erg met hun vak bezig zijn. Die daarbuiten betrekkelijk weinig contact hebben. Uh, die dus uh, ook niet altijd even vriendelijk uh, zijn tegen iedereen. Want iedereen wil iets van ze. Dus vaak worden ze afgeschermd door hun vrouw of door hun management. En dan kan je wel eens honkerig uh, uh, reageren. Maar je wil, uh, vooral met regisseurs en zo, je, je wil al, toch je zin doordrijven. Dus je bent altijd dwingend en, en daarin vaak onredelijk. Omdat je, je hebt altijd tijd tekort en het staat altijd op scherp. Ja, Tony Hermans hoor ik het ook van. Hij was een waanzinnige perfectionist. Die bemoeide zich ook overal mee, de groten. Ik denk dat Rembrandt ook een klootzak was in zijn atelier. Dat kan bijna niet anders. Want het moet uiteindelijk wel gebeuren. En dan moet het goed. Want met minder neemt het publiek geen genoegen. Een van de boeken in mijn bibliotheek, dat noem ik het grote smoelenboek. Het boek waar Sjaak het over heeft, is getiteld... Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld... Het is een heel dik boek en hierin staat een overzicht van bekende Nederlanders uit 1938. Maar als je daar dan doorheen bladert, dan valt het je op een gegeven moment op dat er eigenlijk heel veel mensen niet in staan. Negen van de tien bekende kunstenaars en schrijvers uit die tijd staan niet in het boek. Maar wel bijvoorbeeld een bioscoop-eigenaar of een importeur van dranken. Nu blijkt dus, ik heb dit uitgezocht dat die mensen zelf moesten betalen voor hun... Uh, uh, dat ze erin kwamen, weet je wel. En daarom is het zo dat die mensen die erin staan... waren ten eerste gevuld, financieel. Konden ze dat veroorloven om daar veel geld voor te betalen. Moesten ook nog vier exemplaren afnemen van dat dikke boek. En ten tweede... Ja, waren ze ijdel. Iemand als Lubendi, die moest er natuurlijk uitgebreid in. En... Nu is het tragisch eigenlijk, dat toen de Duitsers in 1940 in Nederland kwamen en op een gegeven moment gijzelaars moesten vinden. Toen dachten ze, ja, wat, we willen een aantal vraagstaande Nederlanders uh, gijzelaar maken. Wie zullen we pakken? En toen hebben ze dat boek uit de kast gepakt. En toen hebben ze daarin gekeken. Dus die ijdele mensen die zichzelf daarin gekocht hadden, die hebben een grote kans gehad om als gijzelaar opgepakt te worden. En één daarvan was Loebendi. Ik denk dat hij uh, uh, uh, in de oorlog, in Haren, in het Gijslaarskamp heeft gezeten... omdat hij in dat boek stond. Jan Spierdijk was een bekende dichter en schrijver. Maar ook jarenlang kunstredacteur en recensent van De Telegraaf. Die heb ik toen eens geïnterviewd over de oorlog en zo. En die vertelde mij dat hij uh, ook in Haren zat. En dat hij daar dus ook kennis had gemaakt met Buziot... Buzio was een Nederlandse clowneske komiek en net als Bendy een zeer bekend revueartiest. Buzio die kwam ook het kamp binnen en heeft zich eruit gehuild in drie dagen. Spierdijk ontmoette er ook Lou Bendy. Het was een melancholicus. Hij uh, kon niets anders dan klagen en jammeren over alles wat hij uh, miste. Zijn badkamer met de gele en blauwe en roze tegels en zijn vrouw. Wilden we wel naar luisteren soms? Maar niemand wilde verder met hem omgaan. Hij leefde tamelijk geïsoleerd en hij ging van cel naar cel, omdat zijn celgenoten die konden niet tegen die man. En ten slotte hebben ze hem bij een aantal priesters gedouwd, want die konden moeilijk weigeren, gezien hun christelijke geloof. In het kamp waren er regelmatig optredens. We hadden elke zondagmiddag hadden we een symfonieorkest van amateurs, maar ook pianoconcerten en lezingen van professoren. Iedereen droeg zijn steentje bij, zegt Spierdijk. Ik zelf deed ook mee. Ik droeg elke week gedichten voor. En Lou Bendy deed eigenlijk niks. En toen wilden ze hem laten optreden. Toen hebben ze een pianist gezocht. Brachten ze je wel eens in moeilijkheden het publiek? Ja, vaak. Nou, alsjeblieft. Ja, dat gebeurt ook wel. Bendy komt te staan tegenover een oude publiek. En vooraanstaande figuren in de Nederlandse samenleving. Voor de voorstelling, prepareerde je, je er wel eens op? Ja, ik keek door het gaatje van Doek en dan zag ik mijn mensen zitten... En uh, dan taxeerde niks. Hè? Wel eens uh, niet zo gunstig en wel eens zeer gunstig. Maar een artiest, uh, vooral later, dan heb je wel routine en dan zie je wel aan de gezichten wat voor publiek het is. En toen heb ik gezien wat voor vakman hij was. Want Bendy die pakte deze elitezaal ook meteen. Maar hoe pakte je het publiek nou? Nou, ik ben een man van de eerste klap in de halenwerking. ...en ging helemaal niet op zijn gebruikelijke vrij ordinaire tour... ...maar ging op een heel goede tour. En wat een, een typisch was aan zijn conferences... ...dat hij eigenlijk nooit wist waar hij uit zou komen. Hij begon ergens en uh, liet zijn fantasie werken... ...en sprong van de hak op de tak... ...en deed dat werkelijk soms grandioos en zeker die avond. Nou is het een verandte van die hele geschiedenis dat na het optreden was iedereen in het kamp opgewonden... van, God, wat was dat meegevallen en wat leuk. We hebben een heerlijke avond gehad. En toen gingen we naar bed en ik sliep toen niet meer in een cel... maar op een grote zaal met vele anderen. En toen voelde ik ergens onrust toen ik eenmaal in bed lag. Er werd gelopen op de gang, er werd geschreeuwd. Toen ben ik eruit gegaan en toen ontdekte ik ineens op de gang... dat er twee van onze mensen werden weggehaald. En die zijn bij het gloren van de dag zijn ze gefusieerd... Volgens Jan Spierdijk doet Bendy meerdere zelfmoordpogingen in het kamp. Zo probeerde hij zich voor een zandauto te werpen en wilde hij van een hoge toren afspringen. Daar heeft ook iemand hem weer weggerukt en tenslotte heeft hij uh, heel naarstig een uh, sardineblikje in heel kleine stukjes geknipt en opgevreten. En uh, dat wilden de artsen niet geloven. We waren daar met 700 mannen, er was minstens 10 procent arts. En dat deden altijd uh, artsdienst. En uh, toen hij daar naartoe ging en hem dat vertelde, toen lachten ze hem in zijn gezicht uit. En toen kwam hij bij Jan Kamp en mij en wij geloofden hem wel, omdat we wisten wat voor aansteller hij was. Maar ook dat hij het wel degelijk serieus zou kunnen doen, omdat hij er zo jammerlijk aan toe was. En toen hebben ze hem toch onderzocht, toen is hij naar het ziekenhuis gevoerd, daar hebben ze hem goed onderzocht. En toen uh, zijn die stukjes er langs natuurlijke weg of via een maagpomp zijn ze er weer uitgekomen. En toen hebben ze hem vrijgelaten. Het zit Bendy niet mee in de oorlog. In 1944 verloor hij zowel zijn broer Willy als zijn vrouw Eugenie. Eugenie overleed in februari na een ernstig ziekbed van een jaar. En zijn broer Willy kreeg in april een hartstilstand. Een mooie dood. Namelijk in het bed bij een dame. En die dame zou Willys minnares zijn geweest. Toen zou Lou Bendy aan het graf hebben gezegd... sterven in de trut van de vrouw. Is er een mooie dooddenkbaar. Ik weet het niet of het is. Ik ben er niet bij geweest. Maar dat soort verhalen werden wel altijd over hem verteld in het vak. Dit is de dochter van Bendy, Louise. Een interview uit het archief. Het was een vader, een vriend, een raadsman en ook nog een kind. Want ik kwam ook met dingen, vragen, waar hij mee zat... Aan mij, hè. Het dus, uh, ja, vader had ook eigenlijk een, iemand naast zich nodig die hem, uh, ja, leidde eigenlijk, hè. En dat was toen weggevallen door mijn moeder. Dus moest er een ander komen, nou ja, dat was ik dan. was heel moeilijk. Maar ik deed dat dan wel op mijn eigen manier, ja. Hoe? Ja, <laughs> En wel eens de, echt de waarheid zeggen, en, uh, ook wel ruzies doorkomen, maar hij nam het toch wel van me aan. Ja. Ze woonden in een villa in Doren, die Bendy vlak voor de oorlog had gekocht. En hij mocht niet meer optreden van de bezetter. Toen zijn we gaan boeren. Mijn vader en ik zijn dieren gaan aanschaffen, konijntjes en geiten en kippen en alles. En hij is gaan verbouwen. Groenten en zo, dan hadden we hartstikke druk, waren we daarmee in de oorlogstijd. Ja, zo hebben we dan een beetje die oorlog doorgeworsteld. Na de oorlog, zegt Louise. Toen uh, kwam vader ook weer als kind bij zijn dochter. Hij zegt, ik uh, durf eigenlijk niet meer zo. De tijd is veranderd en uh, hoe moet dat nou? Ik, ik geloof niet meer dat ik uh, uh, aan de bak kom. Ik zeg, jawel, dan kom je best. Toen is hij hier in Doren voor de Canadezen begonnen. Dat was met een accordeonist uit Doren. En toen hebben ze dat repertoiretje ingestudeerd, en dat was grandioos. Toen was hij er doorheen. De mensen die hebben hem toen een ovatie gebracht daar op dat voetbalveld in Doren. En toen is hij weer verder gegaan. Na de zelfmoordpogingen in het gijzelaarskamp werd Bendy overgebracht naar een psychiatrische afdeling... waar hij een brief schreef. En Hij heeft een nogal kruiperige brief geschreven naar de bezetter. En uh, dat is hem later ook wel kwalijk genomen. Met name in 1945 waren ze erachter gekomen... dat Loed Bendy toch ja, ja, een beetje laf gekronkeld had. Bendy's comeback was in het Amsterdamse Concertgebouw. Mensen van de BS, de burgerlijke strijdkracht waren er ook bij om verhaal te halen. En Die begonnen te fluiten en te gillen en de ramblers traden er ook op. En die waren ook in de oorlog niet brandschoon geweest. Dus het was een heel gedoe. En toen heeft Lubendi het woord genomen en die had iets van... als ik iets fout heb gedaan, stenig mij. En dat maakte ook alweer erg indruk, dat pathetische. En toen hebben ze hem toegejuicht. Ik denk dat hem weinig te verwijten valt. Hij was uh, een ongeleid projectiel. Hij heeft heel veel grappen gemaakt die hij eigenlijk niet konden. Er zijn genoeg verslagen bewaard bij oorlogsdocumentatie van verspieders die in de zaal zaten en die dingen noteerden, dat hij over weer rood, wit, blauw opkwam of wat dan ook, allemaal van die dingetjes. En dat is moedig van hem geweest. Daar is hij ook uiteindelijk, heeft hij daar een weerslag van gehad, want hij mocht op een gegeven moment mocht hij niet meer optreden, want hij werd niet toen geluid tot de cultuurkamer. En uh, omdat het een lastpak was. En als je geen uh, toezegging van de cultuurkamer had, mocht je sowieso niet werken. Hij heeft in het gijslaarskamp gezeten, wat, wat toch heel erg verschrikkelijk is. Dus dat die man misschien een kruiperige brief heeft geschreven aan het gezag. om nog verder uh, bespaard te blijven en allerlei gedoe. ik reken hem dat niet zo zwaar aan. Het is hem ook niet zo zwaar aangerekend, want hij is na de oorlog niet veroordeeld. ben een hij is zwak van ziel. Ik begin zo af en toe van droevenis te benen. Ik zal wel blijven zo tot aan mijn levensgrens. Ik weet het wel, ik ben een ongelukkig mens. Na de oorlog waren er geen revues meer. En Benny komt terecht in het zogenoemde schnabbelcircuit. Dat waren commerciële feesten door het hele land. Na 45 was hij nog heel groot. Hij was ook vaak op de radiatoren, zegt Gerard Koks. Wij zongen allemaal Louise, zit niet op je nagels te bijten. Ba -ba Louise. Benny stond erom bekend dat hij zich niet aan de afgesproken tijden hield. Ten koste van collega's die na hem optraden. Ik sta hier nu en nu blijf ik, ik heb succes, dus ik ga door. En dat deed hij ook gewoon voor de televisie. En in die tijd was dat een ramp. Want de televisie die was tot een uur of tien. Ger Luchtenburg werkte op dat moment bij de tv. En die liep dan van ellende op een gegeven moment naar beneden toe. Dus uit de controlekamer. En die liep de vloer op om, om hem eraf te halen. Wil je met me dansen, Ger? En dan ging hij gewoon nog even een rondje maken. Ja, dat was fantastisch. Die, die mensen, ja... Zo groot was hij dus, dat hij zich dat kon permitteren. Terug naar het interview op Bendy's 65ste verjaardag. En wat is nu het geheim, uh, wees niet boos man, dat ik je dat vraag... Ik word vaag... helemaal niet boos, het nee. vooral vandaag niet. <laughs> nee, inderdaad, kan ik kan me voorstellen. Maar uh, dat interesseert mij persoonlijk zeer. Wat is nou het geheim van je eeuwige jeugd? Ja, dat vragen ze me geregeld. Ik, uh, ik zie zelf ook wel in de spiegel dat ik er inderdaad nog wel aardig uitzie. Vind je zelf niet? Ik vind je ja. een hele knappe kerel. Ja, ja, ja dat ja. zegt mijn jonge vrouw ook. Die vindt me ook nog aardig. Ik heb me niet voorstellen, maar goed. Ja, het geheim daarvan. Ja. Nou, dat zal ik je meteen vertellen in een paar woorden. Ja. Naast mensen uit mijn tijd ook veel omgaan met jonge mensen. Inderdaad, jongen. Hij was natuurlijk in de jaren 50 op zijn retour en dan moest hij zijn, zijn, zijn stek moest hij natuurlijk verdedigen. Maar nu een vraag voor de jongeren. Hoe zie jij de toekomst in voor de tegenwoordige jongere artiesten? Juist in verband met film, televisie en radio. Nou, zeer gunstig. Toch? Ja, ze krijgen veel meer werkterrein. Was jullie tijd nog niet moeilijk vroeger? Ja, ook wel moeilijk. Om aan de top te komen. Ja, dat met is tegenwoordig meer kansen dan vroeger? Het gaat vlugger nu natuurlijk hè. Je kunt het nu in een goede uitzending uh, populair zijn. Het is maar alleen de vraag hoe lang die populariteit duren ja. zal. Want om in het hart van het Nederlandse volk verankerd te liggen, daar is wel wat voor nodig. Inderdaad. Bijvoorbeeld, hij had dan ook altijd grote problemen met Kees de Lange. Kees de Lange was een confrancier, een hele goeie. En die werd binnen de kortste tijd werd enorm populair. En daar had Lou Bendy natuurlijk 30 jaar over gedaan. Dus dat kon hij niet uitstaan. Maar uh, Kees Lange die, die, had, uh, die, die stond een programma te doen in een, in een grote loods ergens voor een, een, voor een bedrijf. En Loubain die liet de deuren open doen. En iedereen reed met zijn Amerikaan tot voor het podium en stapte toen uit. En zei, uh, ik heb er geen woord van verstaan. <laughs> In 1952 trouwde Benny met Carla van den Hurk. Hij is 62, zij is 18. En dat is, uh, dat is uitgedraaid op een enorme tragedie. Ja, dat werd door iedereen altijd een beetje een pijnlijke affaire gevonden, herinner ik me wel. Dat, uh, hij was dus al over zijn hoogtepunt heen. Hij was een, uh, een oude man. Ja, of tien jonger dan ik nu ben waarschijnlijk. En, uh, <laughs> en uh, ja, had een heel jong meisje ja, reed hij in een hele grote slee en dan zat het meisje ernaast. Men vond het sneu. Hij had het in de eerste plaats nooit moeten doen. Trouwen daarmee, meisje had andere ideeën, jonger. En hij werd ouder. Ja, nu, nu heb ik natuurlijk een heel andere kijk op. Maar toen als kind, zij was aardig hoor, dat was een leuke vrouw. Ook voor ons, voor de kinderen weer. Dus, maar ik denk dat mijn moeder er wel problemen mee had. Uiteindelijk. Ja, ze was jonger nog als mijn moeder. Ik denk, in deze tijd, uh, dan de, de, de, de word je vooropgepakt bij wijze van... Toch? Ja. En mijn vader uh, verloor haar later ook aan andere mannen en zo. Dat is ergens ook logisch. Hij hield erg veel van mij. En toen ging het eigenlijk een beetje mis met mijn opa. En toen werd hij zwaar depressief. Hij had er ook heel veel verdriet van... Dus ja, dat was denk ik ook wel de reden dat het toen helemaal uh, slecht met hem afliep. Zeker, weet ik wel zeker. Nogmaals uit het archief, choreograaf Frans Murilov. Hij herinnert zich een optreden in de Utrechtse Schouwburg. Lou is door alle liedjes en praatjes gegaan van de revues die hij in de grote revue gedaan had. Zoek de zon op en uh, schep vreugde in het leven... En ik herkende natuurlijk, omdat ik je refus gemaakt had... en ik denk, wat is hij aan het doen, wat is hij aan het doen? Hij heeft die keer niet veel aan het applaus getrokken. Hij is afgelopen, naar de kleedkamer gegaan... en zat te huilen als een kind. Hij was bijna zover dat ik, hij... Hij bijna geen geld van me aannemen. En dat, hij, dat Toen, toen was ik, had ik echt medelijden met hem. Heel echt medelijden met hem. Toen was hij alleen... Hij had niemand meer, want hij had, ja, hij had niet zoveel vrienden naar zich toegetrokken in zijn leven. Dus alles was weg. Maar dat was voor mij het afscheid van ik weet Wendy. Er was nog een andere brief, toch? Ja, ja. Kijk, deze ja. ja Vond ja, ik zelf ja, ja. wel pijnlijk op zich. Ja, dat is het ook. Ja. Lieve Loes en Gijs... Het is bijna ongelooflijk hoe ik momenteel geplaagd word en waarom. Ik voel me op het ogenblik een gijzelaar. Ik kan niets doen. Help me, Loes. Je zou me regelmatig komen bezoeken en ik zie je niet meer. Waarom niet? Ik ben nu niemand meer. Waar heb ik dat aan verdiend? Wat denk je als je dit leest? Ja, daar word ik zelf ook een beetje verdrietig van. Dat die man zo aan zijn einde is gekomen. Ja, ja. Kijk, hij heeft ook geen hulp gehad, niets. Ik denk dat dat ook wel de oorzaak was. Bang om, om inderdaad, hè, uh, hij raakte alles kwijt. Hij kon niet meer optreden. Hij kon geen uh, teksten meer onthouden. Uh, hij werd ook niet meer gevraagd. Dus uh, ja, dat uh, doet me wel wat, dit. Ik, ik hield wel van mijn opa. Ida was op 24 juni 1959 naar het zwembad geweest. Het was een mooie zomerdag. En ik kom thuis. En toen vertelde mijn moeder dat verhaal. En toen heeft hij zelf gepleegd. Dus ja, mijn moeder was helemaal, helemaal in paniek. Het was erg zielig. Hij had geen leven meer. Hij heeft de gaskraan opengezet. Ja. Ja. Hij heeft één keer geprobeerd, dat is mislukt. En toen zijn wij daar nog naartoe gegaan. Toen zei hij, nou, had me maar laten liggen, want ik doe het toch weer. Want ik zie het helemaal niet meer zitten. Ik geloof dat dat ook voor hem de enige oplossing was. Triest, maar het is zo. Is het erg dat Loebendi uit ons collectieve geheugen is verdwenen? Ja, laat ik het zeggen. Er zijn ergere dingen. Maar ik vind het heel zonde. Het is geen gemeengoed. En dat vind ik aan de Nederlandse cultuur als geheel wel jammer. Dat we niet iets meer daarvan doorgeven aan, aan onze kinderen. Het is ook wel een les. Jan Boersel heeft er een mooi gedicht over geschreven. Wat, wat blijft er van me over? Een, een stuk of wat... Stekelige krantenstukjes. Ja, dat is natuurlijk het lot van de artiest. Er zijn, er zijn vrijwel geen artiesten. Ja, de allergrootste van de wereld. Die, die komen eigenlijk nooit uit het amusement. Dat zijn toch altijd schilders en schrijvers. En beeldhouwers. En verder, ja, er wordt de vis in je verpakt de volgende dag. Dus je zit heel erg aan de tijd vast als artiest. Het, de magie van het theater is nou eenmaal die avond... En het is zelfs zo dat je eigen programma's, als ze, als ze twee, drie jaar oud zijn, ze verdwijnen in de verte. Het is een heel rare belevenis dat je denkt: ja, maar avond aan avond en mensen stonden in de rij en lampen en lichten en applaus. En ik heb er toch eens een prijs voor gekregen en wat was het allemaal leuk. Het is verdwenen, het is weg. Dat is de essentie van deze vorm van, van pret. Het is niet anders. Maar heb je daar nooit spijt van gehad dat je artiest bent geworden? Nou, spijt? Nee, soms. Soms uh, dan had ik wel een beetje spijt. Het lag helemaal aan het publiek, hè? het ah, Ja, als ik geen succes had, dan, uh, nou, dan ging ik er het liefst uit. Maar dan had ik weer dagen van groot succes en hield ik er weer van. Me. Ja? Ja. En wat is nou de nieuwste mop? Of heb je niets meer op je repertoire op het ogenblik? Nou, ik heb een aardige mop meegemaakt met uh, Toon Hermans. Vertel even. We hadden het over populariteit, hè? Ja. Hij zegt, ik ben de populairste man van het land. Ik zeg ongetwijfeld. Want het is groot artiest, die toon. Inderdaad. En uh, hij zegt, je komt bijvoorbeeld in uh, Koedijk, hè? Ja. Dat moet ik maar noemen. Je vraagt een kind op straat, waar woont Toon Hermans? Dat zegt het kind onmiddellijk in Zandvoort. En ik kom in Koedijk en daar staat een kind buiten. Een meisje. Ik zeg, zus, waar woont Toon Hermans? Toen zegt ze, dat weet ik niet, meneer Loebendi. <laughs> ja, Heel mooi, die toon mooi. die heeft er ja. ja. zelf op z'n <middels> De Lou Bendy aan de top. Een portret gemaakt door René van S. Eindredactie Jair Stijn. Wilt u reageren? Dat kan. Stuur een e-mail naar dit adres. Redactie.npodoc.nl Radiodoc met Kode Kloet. In deze boekenweek willen we stilstaan bij de verschenen bundel Blikseminslag waarin de kunsthistoricus en kunstenaar Karel Blotkamp de kunst en architectuur beschrijft die grote indruk op hem hebben gemaakt. Tom Roduin spreekt met hem in vakantiehuis De Vonk in Noordwijkerhout. Een icoon van De Stijl, waar nu een paramedisch centrum en een kinderdagverblijf gevestigd zijn. En daar komen zij tot een onthunstende ontdekking. Er zijn zo ontzettend weinig dingen op het gebied van die uh, samenwerking tussen architecten en beeldenkunstenaars in de stijl. En ja, het is per slot uh, niet voor niets de belangrijkste bijdrage van de Nederlandse beeldenkunst aan de wereldkunst van de 20 e eeuw. Ik zou denken dat uh, de paar dingen die er zijn, alle zorg en aandacht verdienen. Kunsthistoricus en kunstenaar Karel Blotkamp in gesprek met Tom Roduin. Ze hebben het over de breuk in de kunst die de Eerste Wereldoorlog met zich meebracht. In neutrale landen als Zwitserland en Nederland kwamen internationale stromingen op... die de toen gangbare kunst radicaal zouden veranderen. Zoals in Nederland de stijl. Inmiddels gevierd, maar toen extreem en dus marginaal. Het was een, een, een mooi geboel natuurlijk op het moment dat het in de lucht was. Hè. De, de stijl als tijdschrift tussen 1917 en 1931... Altijd met moeite de 150 of 200 abonnees gehaald. Dat wij dan vrienden en bekenden en een paar architecten, en dan had je het gehad. Dus het, en een enkele opdracht voor een huisje of voor een inrichting of wat dan ook. Maar Het is mondjesmaat maar geaccepteerd. Dat ook mondeling aan het werk is, is de eerste helft van de jaren 20 niet aan de straatstenen te verkopen. Karel Blotkamp doseerde en publiceerde als hoogleraar veel over de stijl. Aanleiding om dit gesprek te voeren in Vakantiehuis De Vonk in Noordwijkerhout. Een vroeg resultaat van de samenwerking die kunstenaars en architecten van de stijl voorstonden. Blotkamp staat er in zijn verschenen boek bij Stil. Het gebouw was een socialistisch initiatief... om fabrieksmeisjes uit Leiden van een strandvakantie te laten genieten... Het werd in 1918 gebouwd door de architect J.J.P. Oud... in nauwe samenwerking met Theo van Doesburg... die de vonk voorzag van mosaïeken, tegelvloeren... en daarop afgestemd hout- en schilderwerk. Blotkamp leest voor uit het manifest van de stijl... zoals Van Doesburg dat 100 jaar geleden schreef. De kunstenaars van heden hebben gedreven door eenzelfde bewustzijn... over de gehele wereld, op geestelijk terrein deelgenomen aan de wereldkamp... Tegen de overheersing van het individualisme, de willekeur. Zij sympathiseren daarom met allen die, hetzij geestelijk of materieel, strijden voor de vorming van een internationale eenheid in, met hoofdletters, leven, kunst en cultuur. Dus het is, ja, het is een, een, een, een, een zeer idealistisch praatje. Ja, ja. Maar nou was dit gebouw ook vanuit een idealisme uh, neergezet. Hè? Ja, ja, zeker. Maar op een natuurlijk uh, veel praktischer uh, niveau gerealiseerd. Mm -hmm. Het was een, een vakantiehuis voor kinderen. uit uh, Leidse arbeiderskringen. Door een wat chiekere uh, Leidse dame. gefinancierd en zo. Hè, die. Uh... Oh, nu al kinderen op nachtig ja, ja, ja, dat is heel leuk. <laughs> en uh, zij had eerst Berlager gevraagd om het ontwerp te maken. En die had geen tijd. En die heeft toen auto aanbevolen. Ja. En de fabrieksmeisjes hebben hier uh, de frisse lucht van de ja, zee opgedaan. de Leidsbleekneusjes, uh, ja. zoals dat genoemd werd toen. Ja. Bij de receptie van de Vonk, nu in gebruik als paramedisch centrum... herinneren grote foto's aan de geschiedenis van het gebouw. Drie foto's van, ik denk... Uh vijf of tien jaar nadat het gebouwd is, want het is toch flink klimop op het gebouw en die begint zelfs ook al een beetje over de mozaïeken op het gevel te groeien, dat mm -hmm. klimop. Mm -hmm. Maar in ieder geval je ook een leuk groepje dansende kinderen daarbuiten, zo het zegt voor de gelegenheid. Ja. Maar wat je onder andere ziet is dat er dus luiken gezeten hebben voor die ramen en die hadden ook een bepaald geometrisch kleurpatroon. Mm -hmm. En dan verder zijn er. Twee andere leuke foto's van het interieur met de eetzaal... zoals dat er voor de grote groepen, die kinderen die hier kwamen... hoe dat eruit zag toen. Kijk, met een en dat zeiltje is, op de tafel. Ja, tegen een, een de eenvoudige houten vloeren. Ja, gewoon meer praktisch en niet zo'n tegelvloer zoals in de hal. Theo van Doesburg ontwierp tegelvloeren in de vonk die veel weg hebben van zijn geschilderde werk uit die tijd. Hij heeft gebruik gemaakt van dat standaardmateriaal... om daar een compositie mee te maken... die over alle vloerdelen in het huis doorliep. De ingangspartij, trap, trappenhuis. En dat is een van de meest bijzondere ontwerpen er wel van. Want dat is typisch eh, toch een soort asymmetrisch ogende compositie... van drie blokjes die een heel grillig patroon lijken te vormen... Hè? wat overeenkomt met het soort schilderijen... wat Van Doesburg en Mondriaan in die tijd begonnen te maken. Maar de rest is ja, gewoon het, ook het meer gebruikelijk schilderwerk aan deuren. En, en daar had hij natuurlijk toch wel heel bijzondere ideeën over... dat er een afwisseling moest zijn van de kleurlijsten van de deuren... en de deurkleuren zelf en zo. Dus het is wel een soort totaalconceptie van hem geweest. In je boek schrijf je... Het is het eerste in de stijl gepubliceerde voorbeeld... van de integratie van beeldende kunst en architectuur. Het speerpunt van de beweging. Ja, het is in ieder geval een, een heel belangrijk moment geweest... in de uh, ontstaansjaren van de stijl. Het, het vertoont maar ten dele ook heel stijlige kenmerken. Het trappenhuis is wel heel hoekig en strak... en heel mooi met die trappiramidegewijs oplopende leuningen. Dat is wel typisch een... Uh, dat gaat wel in de richting van de stijl, of de typische kenmerken van de stijl. Het exterieur is, het is een bakstenen gebouw. En dat is toch eigenlijk nog ietsje meer berlageachtige uh, uh, bouw. Architect Oud betrok een tweede kunstenaar bij het ontwerp van de vonk. Harm Kameling Onnes. Die een glas in loodraam voor de hal ontwierp. Dat was tegen de zin van Van Doesburg. Die vond dat de ramen zorgden voor, citaat... Een benauwende kleurenatmosfeer waarin elke frisse gedachte, elke gezonde ademhaling verpest wordt. Nou ja, ik vind het wel gaan eerlijk gezegd. Want ook de vormentaal van Kamerling Onnes is heel abstraherend en heel geometrisch en zo. Uh, je ziet eigenlijk niet dat er dus allerlei motieven toch in zitten. Het, zijn allemaal, uh, het zitten sterrenbeelden en uh, dieren in en zo. Ik weet niet of je dat kunt zien. Maar uh, uh, ook spelende kinderen zitten erin. Ik heb hier een... Uh... Een uh, oude foto ervan. En aan de achterkant ervan die heb ik ooit van Kameling Onnes zelf nog gekregen. Aan de achterkant daarvan zie je dus de motieven die erin zitten. Hè? Dus, uh, dus bijvoorbeeld, uh, dit is een vleermuis. Oei. Zie je? Ja. Nou, dat is een, een combinatie van dieren. Er zijn volgens mij ook trouwens een paar ramen omgedraaid. Dat is... Uh, Oh. <laughs> In de loop der tijden, wanneer dat gebeurt, mag Joost weten. Maar Van Doesburg vond dat dus uh, vreselijk. Die vond ook dat hij de, ja, veel te kleurig, te donker... en hij schrijft dus ook woerende brieven aan Oudtan: dat hij liever nog had dat er op elke traptreden, een matje en een pispot stond... dan uh, dat die uh, bedorven sfeer die uh, Kamerling er nu van had gemaakt. Ja, dat is typisch het soort uh, opgewonden standje gedrag... wat Van Doesburg vaker vertoonde en wat natuurlijk buitengewoon grappig is om te lezen. De vonk staat er minder florissant bij dan Karel Blotkamp dacht. benen nog geen jaar nadat het ontstaan van de stijl alom werd gevierd. Aan het gebouw is een heel nieuw gebouw gezet. Maar dus dat dekt ook af een glas loodraam. Wat natuurlijk het volle daglicht zou moeten krijgen. Een heel mooi glas loodraam. Ja, dat, dat vind ik toch een beetje een onhandige manier van omgaan met een monument. Ook het exterieur, daar heeft Van Doesburg dus ook dingen aan gedaan. Buiten heeft hij een paar mozaïeken in de gevel gedaan. Ook symmetrisch, boven de deur en links en rechts van de deur. En die zijn gemaakt met gekleurde bakstenen. Dus um, ja, het zijn composities, gewoon ook uit bestaand materiaal, net als deze vloer. Maar wat niet terug is gebracht, helaas, bij de um, restauratie van 2000... Uh, dat zijn de luiken, beschilderde luiken, ook met geometrische patronen... beschilderde luiken die er oorspronkelijk op gezeten hebben. Als monument van de stijl ziet het er toch erg halfslachtig uit momenteel. Ik vind het eigenlijk een beetje een droeve indruk maken voor iets wat op zo'n belangrijk moment in de geschiedenis van de stijl is ontstaan. Maar als we naar de zijkant lopen, dan zie je dat daar dus dingen zijn aangebouwd. Een soort nieuw. In, of in, het is een, uh, een terras wat eigenlijk een opbouw heeft gekregen, dus dat is toch een kamer gemaakt. Maar het was waarschijnlijk alleen maar een, een, een ommuurd terrasje waar je kon zitten. Hier. Ja, dat ja. kun je aan het metselwerk wel zien, want die banden lopen Hoor. gewoon door van de voorkant en zo. Dus dat zijn... Uh... Opbouw gemaakt? Ja, dat, die hele kamer die ervan gemaakt is, dat is een nieuwe toevoeging. En dat vind ik wel een beetje jammer. Kijk, het Schreuderhuis, dat staat op de werelderfgoedlijst... en daar wordt elke spijker en elke zandkorrel van omgedraaid... om te kijken of het wel authentiek is en of er goed mee om wordt gegaan. Maar dit is niet zo belangrijk als het Schreuderhuis... maar het is wel degelijk toch een belangrijk uh, beginpunt. En het is officieel gekenmerkt, het geheel, als... Monument. Rijksmonument, ja. Maar van binnen blijkt er heel weinig. Ja, ja, van buiten ook niet eh, 100%. Maar van binnen vind ik het echt eh, afgetrapt uitzien. En, ja, met zoveel ruis die erin is gekomen. Van andere lampen, er liggen kleden op plekken... die er bij de tegelvloer gezien zou moeten worden. Overal zijn eh, verwarmingen lukraak tegen de muur aangeplemd. Ik vind het er niet vrolijk bij staan... Er zijn maar zo weinig nog authentieke gebouwen van de stijl. En zeker uh, waar dan ook nog een, een belangrijke beeldende bijdrage aan is geleverd he, door de kunstenaars. Het ziet er echt niet uit, vind ik. Echt. We hoorden een bijdrage van Tom Roduin in Technicus Berrykamer... onder eindredactie van Anton de Goede. En de gemeente Noordwijkerhout zegt... het afdwingen van aanpassingen dat is helemaal niet mogelijk. Nou, Misschien moet iemand daar maar eens flink stampij over maken. Er komen immers gemeenteraadsverkiezingen aan. Ja, gemeentepolitiek, daar gaan we het volgende week ook over hebben. En dan vooral belangenverstrengeling die altijd op de loer ligt. Dat volgende week in Radio Doc. Onze website is mpodoc.nl-radiodoc voor meer informatie. En u kunt zich op die site ook abonneren op onze podcast. Doe dat, dan kunt u ons beluisteren waar en wanneer u maar wil. Kan trouwens ook via iTunes. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Robert Meder. En ik wens u nog een hele fijne avond verder. NPO Radio 1. Morgen om half acht. Kunststof. Jan Terlouw schrijft het essay van de Boekenweek over natuur. En is zeer vereerd, want misschien kan hij helpen. Luister naar Kunststof. Morgen om half acht. Jan Terlouw. Op NPO Radio 1. Het nieuws, nieuws van, van alle kanten. kanten.